De nieuwe Australische premier Abbott wil snel maatregelen nemen om de toevloed van asielzoekers in te dammen. Hij wil binnenkort naar Indonesië gaan om over zijn plannen te praten. Veel asielzoekers proberen met de boot vanuit Indonesië het Australische Christmas-eiland te bereiken. De nieuwe Australische regering wil de boten gaan onderscheppen en terugsturen. Premier Abbott hoopt daarbij op de medewerking van de autoriteiten in Indonesië, die de asielzoekers geen strobreed in de weg legt. De liberaal Abbott won gisteren met overmacht de parlementsverkiezingen in Australië. De bevolking van Moskou kiest vandaag een nieuwe burgemeester. Zittend burgemeester Sopjanin maakt de meeste kans. Hij is sinds 2010 burgemeester van de stad en is de kandidaat van president Poetin. De enige die nog wat tegenwicht kan bieden is oppositiekandidaat Navalny. Hij werd in juli nog veroordeeld tot vijf jaar cel voor verduistering. Navalny kwam vrij in afwachting van het hoger beroep. Er wordt gezegd dat hij is vrijgelaten om de verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten lijken. In de Amerikaanse stad Arkansas is een man van 107 door de politie doodgeschoten. De hoogbejaarde man had het vuur geopend op agenten die naar zijn huis waren gegaan... na een melding over een mishandeling. De agenten werden beschoten in de slaapkamer van het huis waar de man zich had verstopt. Onderhandelingen met de man liepen op niets uit. En toen de man opnieuw begon te schieten schoten agenten de 107-jarige dood. Er waren geen gewonden.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 Welkom bij Lekker weg in eigen land. Kom en beleef het weer in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Ontdek de invloed van seizoenen op ons dagelijks leven, vroeger en nu. Kinderen helpen de boer op het land. Handen uit de mouwen, want we gaan aardappels rooien. Kijk voor meer informatie op openluchtmuseum.nl. In vredesnaam, een spannende tentoonstelling over de vrede van Utrecht 1713, die een einde maakte aan twee eeuwen bloedige oorlog. Een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Nog tot en met 22 september te zien in het Centraal Museum in Utrecht. Volop activiteiten voor jong en oud in natuurgebied Meijendel in Wassenaar op zaterdag 14 september tijdens Monumentendag. En zondag 15 september tijdens de Natuurfeestdag. Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en de activiteiten op www.dunea.nl. Op beide dagen theatervoorstellingen. Puur natuur. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was Lekkerweg in eigen land. Hallo, ik ben Jenny op den kelder. Nee, je kent me niet van tv. Ik ben geen presentator en zing geen liedjes. Ik ben gewoon een moeder van een lief, bijzonder meisje dat helaas een spierziekte heeft. En daarom vraag ik aandacht voor de collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds. Dit fonds steunt onderzoek naar de genezing van spierziekten voor kinderen... zoals mijn Isa en voor nog 200.000 andere Nederlanders. Geef daarom deze week aan de collectant. Ik heb mijn kleingeld al klaargelegd. U ziet dat uw kosten flink omlaag moeten... Wij zien dat onze print- en verzendservice een besparing tot wel 30% kan opleveren op uw factureringskosten. Kies ook voor De Andere Kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash De Andere Kijk. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Goedemorgen. Aanstaande woensdag is het precies 40 jaar geleden dat door een militaire staatsgreep een einde kwam aan het Chileens experiment, zoals dat toen genoemd werd, een experiment dat onder leiding stond van Salvador Allende, die drie jaar eerder de eerste gekozen socialistische president van Latijns-Amerika was geworden. Op de 11 september van 1973 kwam er een einde aan zijn presidentschap en aan zijn leven. Iets wat destijds in de hele wereld en zeker ook in Nederland voor veel beroering zorgde. En wij blikken daarom zo terug met Jan van der Putten, die er in 1973 bij was als correspondent. En met journalist en publicist Max Arian, een van de oprichters van het chili comité Ja, en daarna gaan we natuurlijk luisteren naar de column van Nelke Noordervliet die weer bij ons aan tafel zit. We zitten trouwens überhaupt met een vullenbak vanochtend. We zijn omringd door gasten en dat is ook best wel heel erg prettig. Want we gaan namelijk ook nog een ander groot onderwerp doen. We gaan namelijk in het... In de Duitslandmaand van de VPRO, net alsof het toeval is, zullen we maar zeggen... gaan we het hebben over Nuremberg en dan niet over de rassenwetten... maar over de architectuur. Want de stad Nuremberg vraagt zich met name deze week af... wat moeten we ermee? Moeten we het laten weg laten rotten? Moeten we het gaan opknappen? Wat moeten we ermee? Aan tafel hebben wij Koos Bosma, hoogleraar architectuur, geschiedenis en erfgoed... aan de Vrije Universiteit Amsterdam architectuurhistoricus evenzeer, ook Bernhard Hulsman, een journalist bij het NRC. Heer, even heel kort, uh, als je nou één woord moet uh, plakken op de nazi-architectuur. -architect Mooi, lelijk, indrukwekkend, verontrustend. Kies er even eentje uit. Een uh, grote schaal. Of ja, een megalomaan, da dat uh, is toch wel een uh, samenvatting ervan. Althans van een deel van de nazi-architectuur. Goed, Nou, we gaan straks uh, uitgebreider praten over hoe dat zo gekomen is... en wat er allemaal voor ideeën achter zitten. Ja, en na elf uur in het tweede uur van OVT, de nieuwe ontwikkelingen in de zoektocht naar de laatste vermiste Zeeuwse rampslachtoffers. De onthulling dat Shakespeare boef Richard III ook last had van wormen. En in het spoor terug het eerste deel van het tweeluik over de geschiedenis van de kankerbestrijding in Nederland, waar deze week voor gecollecteerd werd. Dat allemaal de komende twee uur, maar nu eerst een fragment uit het nieuws van eerder deze week. Het is nogal wat. De schoolslag waarmee kinderen al sinds jaren dag leren zwemmen... achterhaald verklaren. Gevraagd om nadere uitleg geeft de bond niet thuis. Enkel op de radio zei de directeur dit. Wij leren in Nederland uh, zwemmen op basis van de schoolslag. Maar dat is voor heel veel kinderen, jonge kinderen, een veel te moeilijke slag. En de borstcrawl is een veel natuurlijkere slag. En dan kun je dat gewoon behalen. Ja, het journaal van afgelopen dinsdag was dat... Uh... De tijd lijkt voorbij dat we klakkeloos aannemen dat alle Nederlanders goed kunnen zwemmen het verleden was zwemkunst zelden een onderwerp van gesprek. Maar deze zomer is daar verandering in gekomen. Er zijn veel te veel mensen, vooral kinderen, verdronken. En onze zwemvaardigheid gaat blijkbaar flink achteruit. En deze week werd bekend dat de Zwembond een nieuwe lesmethode voorstelt. U hoorde het, in plaats van schoolslag moeten kinderen nu eerst borstscroll gaan leren. Dat zou makkelijker zijn. De discussie of dat wel of niet klopt is losgebarsten. En wij vroegen ons af hoe lang... Zwemt de mens eigenlijk al? Hoe lang praten we over schoolslag of borstcrawl? En uh, we hebben nu in Turkije... ...klassicus Fik Meijer aan de telefoon. Zelf zwemmer en ook duiker. Fik, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je vanuit Turkije de discussie over het borstcrawl... ...en het school, de schoolslag ja? een beetje gevolgd? Ik was nog thuis toen deze mededeling kwam. En ik vond het wel een... Hele, ja, een mededeling waar ik ambivalent tegenover sta. In Amerika, daar doen ze de borstkrol leren ze. Maar dat is vooral voortgekomen uit het competitieve element. En wij doen de schoolslag. En de schoolslag is misschien moeilijk te leren. Maar het voordeel van de schoolslag is dat je het heel lang kan volhouden. De borstkrol, dat moet je goed uh, kunnen. Dan is het een fantastische slag. Ja, maar als je en... vaak in, in zwembaden mensen bezig ziet, dan zie je ze krabbelen en dan worden ze moe. En als ja, je dan geen schoolslag zou kennen, dan heb je een probleem. Ja, en jij kunt het weten, want je bent een, een, een hoe noem je dat, een beproefd zwemmer, een ex waterpolo uh, Jij kunt het, jij hebt wel enig gezag in deze, hè? om... om uh... nou, gez, gezag niet, maar ik weet wel, een goede zwemmer. Je kan natuurlijk rustig vele honderden meters borstkonsleppen. Maar iemand die dat niet goed kan, dus gaat na 5, 6 slagen, misschien 10 of 20, gaat die krabbelen. En dan zie je vaak je beelden op filmpjes hoe mensen dus ja, een beetje rondgraaien. Ja. En dat is alleen maar vermoeiend. Ja, Fik, wij horen nogal wat storing. Sta, sta je in de wind of zo met je telefoon? Kan je iets uit de, de wind, ja, wind gaan staan? Ja, Een beetje... Een wel. Probeer een beetje uit de wind te gaan staan. Ja? Dan dat praten wij. Ja, dit klinkt al beter. Uh, ja, maar ik Dan loop ik hier even naartoe. Ja. Ja. Ja, is uh, zo, beter? Zo, ja zo is het een stuk beter. Uh, nou goed, je hebt die discussie dus een beetje gevolgd. Uh, als we nou het verleden ingaan. Uh, wanneer valt er voor het eerst iets te lezen over zwemmen? Uh, wordt er in de oudheid al gezwommen? Ja, er wordt gezwommen. Alleen niet in wedstrijdverband. En we weten ook niet of er op scholen. Uh, allerlei gegeven uh, werden. Dat lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Mensen zwommen, mensen woonden aan zee. De zee speelde een rol. En in de uh, Griekse oudheid werd er wel degelijk gezwommen, maar vooral gedoken. Dat is het merkwaardige. Het element zwemmen als pleziersport of wedstrijdsport dat bestond niet. Ja, ja. Maar en, en waarom gedoken? Nou, waren, uh, Het was een beroep geworden. Uh, Aristoteles spreekt al over. Uh, parelduikers die naar beneden gingen met stenen verzwaard om dan op 35 meter diepte uh, hun kostbaarheden naar boven te halen. En dan zonnen ze naar boven. En dan uh, nou ja, gingen ze even, enige tijd later weer. Dus op de longen, voortdurend op en neer. Ja, dus ja, dat ja. gebeurde. Ja, duiken doe jij ook. Hè? O, uh, mij lijkt onder water, lijkt Chrome, een onhandiger slag dan uh, schoolslag. Oh, nee, maar Dries, ja. ik, ik heb, ik heb uh, in voorbereiding op jullie gesprek heb ik ook eventjes gekeken dat... Uh, toen de Persische vloot... in 480... naar Griekenland kwam... Mm -hmm. toen werden veel schepen onklaargemaakt... door een duiker... en die zwom... zegt heer, oh, dat is enige mijlen. Dan nou kan dat natuurlijk niet onder water gebeurd zijn. Dus hij zwom waarschijnlijk... aan de oppervlakte... met een soort snorkelpijpje... dat hij zelf in elkaar had geflanst. Dus hij zwom dus een lange afstand... en heeft toen is toen daar naar beneden gedoken, heeft daar gaten in de schepen van de persen geboord. En zo kon hij ook uh, zijn naam verbinden met de overwinning van de Grieken op de Perzen. Ja, Maar goed, eh, zwemmen was dus iets heel gespecialiseerd. Dat, dat, ja. dat leerde je als je moest duiken of misschien als je een, een bepaald soort uh, uh, oorlogvoering werd ingezet, soldaat. Maar het was niet iets wat al, algemeen als nuttig uh, geacht werd om te leren. Nee, maar mensen konden wel zwemmen. Er is bijvoorbeeld in Peestum, in hmm. Zuid-Italië... daar is een prachtige schildering... en daar zie je dan een duiker... die zie je dan door de lucht gaan. Dus van een, een duikplank. Met andere woorden, er moet een soort... Uh, zwembad geweest zijn waar dat in plaats vond. Of misschien deed men het wel in zee. Maar die watercultuur was er dus wel. Ja, en dan hebben Alleen, we, steeds, we hebben het daar steeds over de Grieken. Hoe zat dat bij de Romeinen? Nou, bij de Romeinen wordt het later meer. De Romeinen hadden meer een badcultuur... Bij de Romeinen krijg je natuurlijk in die grote baden... krijg je uh, dat mensen zich daar konden verpozen. Ze gingen daar baden in koud, lauw en warm water baden. Maar eerst kwamen ze in een soort natatio. En natatio is dan een soort zwembad. Dan nou, neem ik niet aan dat daarin echt gezwommen werd... maar daar werd wel in, in, in gepoedeld. Maar als je bijvoorbeeld weer rondloopt uh, uh, in de villa op Londis... vlakbij Pompeii, dan zie je weer dat er een vrij groot zwembad is. En ik acht het niet onwaarschijnlijk dat daar ook, omdat het vrij diep is, Juist. dat daar ook daadwerkelijk werd gezwommen. Ja, want dat valt toch na te zoeken als zo'n ding inderdaad wel of aan de diepte. Maar, maar Fik, de, de, de, de, na de oudheid, en na, na Rome en Grieken, verdwijnt dan het zwemmen helemaal het beeld door het christelijke middeleeuwen ja, en komt dus het dan christen, pas weer... Kijk, bij de christen is de lichaamscultuur natuurlijk niet hetgene waar het allemaal om draait. En dan zie je dus dat wat er aan zwemcultuur is, dat dat... Uh, eigenlijk naar de achtergrond uh, verdwijnt. Maar natuurlijk zullen zeelieden en anderen... zullen geprobeerd hebben om te leren zwemmen. Hoewel het vaak een kenmerk is... dat zeelieden vaak helemaal niet kunnen zwemmen. Uh, nu niet en vroeger niet. Ja. Dus, ja. Maar het verdween wel een beetje uit, uh, uit het beeld. En wat natuurlijk ook het probleem was... nog even terugkomend op de oudheid... er was nooit een lofzang op water. Het was een agrarische samenleving. Wij hebben in de 17e eeuw... een lofzang op de zee. Dat bestond in de oudheid niet. De zee was gevaarlijk en de zee was alleen maar een. een, een, een, een om naar iets te kijken wat... en, en niet om allerlei dingen te doen. Ja, je moest overvaren om handel te drijven en van de ene naar de andere plek te komen, ja. maar verder zoveel mogelijk van weg blijven. Ja, en pas in de 19e eeuw. Dan begint echt die lichaamscultuur begint weer dan op te komen. En dan krijg je ook mensen die zwemmen. Denk bijvoorbeeld aan Lord Byron. Hè? Lord Byron die kwam in de 19e eeuw kwam die in uh, Istanbul. En zonder de bosterus over. En zou toen, maar nu moet ik voorzichtig zijn, beweerd hebben... dat dit nog een mooiere prestatie was dan vele van zijn gedichten. Ja, goed. Nou, En, en vanaf die tijd hebben we dus de, de, de, de zwemlessen gekregen. De hele ja. zwemcultuur die we nu in Nederland en Europa, hebben. De, en, en Europa, de schoolslag. En, de, en Amerika, de busschool. Ja. ja. En, en wat leert de oudheid? Wat, voor zover er iets over bekend is, want daar hebben we het steeds over. Wat deden ze nou, schoolslag of dat andere? Ja, ik denk dat ze vooral met hun armen in het wild sloegen, behalve de enkele geoefende zwemmers. Juist. Ja. En uh, helemaal en tot slot... Meng een, mengeling, een mengeling van schoolslag, borstkrol en misschien wel rugkrol, want dat hou je het langs te vol. En ja, maar het is een mengeling geweest. Er was geen systematisch iets dat men uh, lessen uh, nam om iemand kundig te leren zwemmen. Ja. Maar zit daar dan niet de oplossing in deze methodiek? Nou, de, de oplossing, ik denk dat je voorlopig gewoon bij de schoolslag zou moeten blijven. En kinderen die het willen, die leren de borstschool dan na verloop van tijd vanzelf wel. Goed. Nou, vind ik mij een heel... Ik, ik, ik hang dus nog steeds een beetje naar het oude traditioneel. Goed. Vic Meijer, bedankt dat je. De lijn valt weg, geloof ik niet. Dat je ons vanuit Turkije even het woord hebt willen staan. En, uh, wij gaan nu uh, niet verder over Turkije, maar over Chili. Want aanstaande woensdag is precies 40 jaar geleden. dat daar een militaire coup plaatsvond. Een coup die ook in Nederland veel losmaakte. Hier aan tafel, ik zei het al: Jan van der Putten, destijds correspondent in Chili. en daarnaast een van de oprichters van het Chili-comité, ook journalist Max Arian. Goedemorgen, welkom. Uh, laten we om. Te beginnen nog even iets verder teruggaan in de tijd, naar 1970. Het jaar dat Allende de verkiezingen won. Jan, jij zat toen nog niet in Chili. Nee, nog net niet. H -h Hield je dat toen al bezig? Ja, want ik had wel besloten om naar Latijns-Amerika te gaan als, uh, als correspondent. Leek me een stuk interessanter dan, uh, hoe heet het... Uh... Uh, koningswapenrok in het harde te moeten, te moeten dragen. Hè. Dat was een mogelijkheid ook om uit de militaire dienst te blijven trouwens. Uh, ik wilde naar de derde wereld. Hè. Uh, Azië, Afrika, Latijns-Amerika. En Latijns-Amerika kwam erg in de picture natuurlijk... toen Allende die verkiezingen van 4 september 1970 had, uh, had gewonnen. Met maar... Nou, 32, zoveel procent van ja, de stemmen. He? Ik dacht, waar, heel, waar ik waar. dacht 34, ja? maar goed, la, la, la, laten we daar niet <laughs> over reden twisten. Maar dat, was, dat hij de verkiezingen won. speelde voor jou mee om juist voor dat land te kiezen? Ja, want dat betekende dat het een ontzettend interessant ga, ging worden daar in Chili. Met ja. euh, een experiment wat nog nooit in de wereld was vertoond. Ja, en hier in Nederland zat je met een oude en een paar christenen opgescheept. Dat was geen reden om te blijven. Dus. In, in 1970? 1970, 1970. Niet. Oh, ja. Oh, ja. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee, nee. <laughs> Max Arjan, 1970, de verkiezing van Allende. Hield Chile jou toen al bezig? Uh, misschien nog niet. Uh, pas toen uh, Jan van der Putten daarover in de NRC ging schrijven, geloof ik. Maar in twee, 1972 hebben we toen het Chili-comité opgericht, dus nog ver voor die staatsgreep. Omdat we... Uh, kijk, in die tijd was de wereld verdeeld uh, nog in twee enorme blokken... Uh, waar we allemaal niet zoveel voor voelden. Het, uh, het communisme, het Moskou-communisme... Uh, en, aan, en aan de ene kant, en het uh, wilde kapitalisme aan de andere kant... was nog de tijd bijna van het uh, kolonialisme, waren we nog maar net uit... we zochten naar een andere weg. En het feit dat er in Chili een uh, socialistische president... op een democratische manier werd gekozen dat het eigenlijk maar met een minderheid was. Omdat het presidentieel stelsel is. Maar nou ja, dat zo'n president met een minderheid aan de macht kan komen. Daar hadden we het dan niet over. Hij was democratisch aan de macht gekomen En de vrijheden bleven in stand. Vrijheid van meningsuiting met name. Dus uh, het greep ons ontzettend aan wat daar gebeurde. We vonden het ontzettend mooi. Het ja. was toen sympathiek natuurlijk ook. Hè? Ja, de, de, de, de, de er werd toen gesproken van het, uh, het Chileens experiment. Wat, wat werd daar precies mee bedoeld? Nou ja, inderdaad om met gebruikmaking van de bestaande wetten... gemaakt door de bourgeois-maatschappij, om uh, daarmee... Uh diepgaande veranderingen in de maatschappij... in socialistische richting tot stand te brengen. Nou, Dat klopte helemaal met onze tijdgeest natuurlijk. En het was een stuk sympathieker dan die gewelddadige weg. En, en, en Fidel Castro en zo. Uh, ja, en wat we ook mooi vonden was... dat er een mobilisering van de bevolking plaatsvond. Maar niet op een demagogische manier. Uh, Allende die sprak ongelooflijk saai. Iedereen stond zich ontzettend <lacht> te vervelen. Maar dat uh, kwam ook door kunstenaars, intellectuelen... er werd een uitgeverij bijvoorbeeld hervormd... in, in Socialistische zin. Ze deden experimente uh, experimenten met strips. Bijvoorbeeld, om, uh, kan je nou uh, bestaande strips als superman, kan je daar toch iets, iets politieke richting aan geven? Dat lukte helemaal niet. Maar het is wel heel erg interessant. Maar bijvoorbeeld het Latijns-Amerikaanse lied, uh, die, die liedjes die worden nog altijd gezongen, van Victor Garra en en, uh, en en Paren groep als Kille Payoen. Er gebeurden dingen waar, waar wij van droomden. Bijvoorbeeld uh, een, een kantaat, een volkskantaten. Marie de Ikieke van Louise Advies... die een verhaal uit de Chileense geschiedenis van een opstand in Ikieke uh, vertelde op een zeg maar Brechtiaanse manier. En zo dat iedereen het ook ontzettend mooi kon vinden. En, uh, maar en niet mee iedereen van Chili of niet iedereen in Latijns-Amerika, maar ook hier? Ook hier. Ja, het was voor ons, uh, en vooral in, zeg maar in de clubs waar ik in zat... een enorme inspiratie om die Latijns-Amerikaanse... Ja, het was ook de tijd van de Lat -Lat Latijns-Amerikaanse literatuur... maar ook uh, op het gebied van beeldende kunst... Zang. We hadden zelf ook uh, Luis Aravena. Die was eigenlijk in de tijd van Allende hier gekomen. Maar daar hadden we het dan ook niet over. Maar die zong die liedjes en die deed dat op een ongelooflijk sympathieke manier. Die was eigenlijk onze, onze huiszanger mm -hmm. van het Chili-comité. Ja. Goed. Voor, voor, voor, voor jullie was het een droom. En voor uh, veel mensen in Latijns-Amerika ook. De, de, die, die verkiezing van Allende de, het, het schetste een soort mooi toekomstbeeld. Maar dat was niet in de hele wereld zo. Nee, dat was ook niet voor iedereen zo. Ja. Wij gingen ervan uit dat die hele bevolking achter Agenda stond. Maar er was natuurlijk een grote uh, christendemocratische partij die er helemaal, die wel oorspronkelijk mee heeft gestemd voor hem, maar die het uh, steeds minder uh, positief tegenover had, die ook achter die staatsgreep stond oorspronkelijk, maar daar dan ook weer zijn bekomst van kreeg. Nou ja, fijn, het was een ing veel ingewikkelder zaak. En wij. Van het Silicon Comité, waar ook bijvoorbeeld Jan Pronk bij betrokken was. Wij zagen mm -hmm. het als een soort voorbeeld: die linkse samenwerking in de Unidad Popular, dat is de communisten, radicale. Socialisten. Christen, ja, socialisten, christen. Uh, socialisten, socialisten, dat die met elkaar samenwerkten en een soort meerderheid konden vormen. En we wilden zoiets ook hier. Maar dat je dan toch uh, ook de middenpartij. en de mensen die helemaal niet zo voor revolutie en verandering zijn, mee moet hebben. ja, dat vergaat we wel eens. Ja, ja. Ja. Nee, maar nee, want het wordt heel moeilijk. Hè? Jan, jij bent er in 1971 heen gegaan. Dus je hebt begin nog twee in 70, jaar. Ja. Ja, ja. Tweeënhalf twee jaar, jaar, ja. twee jaar meegemaakt, dat uh -huh. regime van Allende. Het ging heel moeizaam. Ja, want niet alleen in Chili had hij niet de meerderheid, maar ook in de Verenigde Staten niet. En vanaf het allereerste begin uh, heeft uh, de heer Henry Kissinger, de latere Nobelprijswinnaar voor de vrede, besloten dat het Chileense experiment moest mislukken. Dat is, uh, achteraf is dat uh, allemaal heel, heel duidelijk geworden, uh, hoe dat precies gegaan is. He, de, ja, maar er was een handelsboycott. De ja, de, de, de, ja, na de nationalisering van de, van de Amerikaanse kopermijnen in Chili. was dat natuurlijk een, een, go een goede reden om er keihard tegen, tegen aan te gaan. Maar de eigenlijke reden was niet economisch, maar politiek. Want het was koude oorlog. En in de Amerikaanse invloedssfeer... Latijns-Amerika lag en ligt nog altijd... in de Amerikaanse invloedssfeer... de achtertuin van Uncle Sam, zoals het genoemd wordt... Eh, dat mocht niet van koers veranderen... mocht niet naar het andere kamp overgaan... zoals dat in Washington gezien werd. Stel dat het Chileense experiment was gelukt... Nou dan was er dus in Chili een socialistische regering gekomen... buiten de Amerikaanse invloedssfeer. Nou, dan was het hele evenwicht in de wereld, de koude Oorlogwereld, was veranderd. En het had als een enorme magneet gewerkt... als een groot voorbeeld op de linkse partijen in Europa. Met name Italië grootste communistische partij was van Europa. Was dat echt de angst en dat we in Europa ja, zoveel effect zouden hebben? dat meer. En daarom moest het mislukken. Daarom ja. moest het mislukken. Want anders kregen ze in Italië er ook zin in om een linkse progressieve eenheid maar, te maken. Maar, en in Frankrijk ook. Maar de grap is, of de grap, ik weet nog wel in die tijd, uh, want de vraag is natuurlijk: ziet niemand het aankomen? En er was in elk geval iemand die de indruk wekte dat hij iets zag aankomen. Want ik meen me te herinneren dat destijds. Fidel Castro, terwijl Allende bij hem op bezoek was... hem een pistool meegaf. En dat was toch een mooi signaal. maar dat heeft dat, dat... Ja, maar wat was de opdracht daarbij? Een geweer was het trouwens. Geweer. Ja. Uh, de opdracht daarbij was aan Salvador Allende... die langs andere wegen hetzelfde probeert te bereiken als ik. Ja, Fidel Castro. Hè? Dus ja. niet via de gewapende weg, maar voor de zekerheid. Ja, <laughs> ja, ja. ja. <laughs> nou ja. Hij, hij heeft het uiteindelijk eh, gebruikt, volgens mij, dat geweer. Ja, <laughs> ook daar, daar, daar wordt over, ja. over getwist. Of dat die laatste foto van hem, hè, dat hij met een geweer naar buiten komt... of dat het geweer van Fidel Castro is ja. geweest. Maar dat doet toch verder ook, natuurlijk. Goed, zullen we heel even, eh, naar 11 september eh, 1973... gaan luisteren naar een paar woorden van Allende zelf? Trabajadores de mi patria... tengo fe... en Chile su destino... llegan ustedes sabiendo en mucho más temprano que tarde de nuevo a virar la grande falameda por donde pase el hombre tib vivachin viva el pueblo Viva los trabajadores Ja, Jan, dat was moeilijk te verstaan maar nee helemaal niet Nee het ja. nee, nee, dus, ja, is ja ik heb het wel spijt me frees ik heb het zelf ook gehoord maar dan uh, verscholen in mijn eigen huis vanwege de, het schieten om me heen uh, die la, de laatste woorden van Allende hè dat hij uh, al inziet dus dat, het, dat het verloren is. Hè. Maar je dan... wordt er nu nog emotioneel van. Ja, bijna. ik word ja? er nog emotioneel van. Want, want ja. is, wat het ja. is natuurlijk ook een, een moment in de wereldgeschiedenis... Uh, dat, je niet, niet, dat zich niet zaak meer zal herhalen. Is totaal uniek, laat het zo zeggen. Hè? Hij heeft het over de grote, uh, de grote, brede lanen... die zich zullen openen voor het vrije Chili. Leven Chili, uh, le leven de arbeiders. Uh, nou ja, laat me zeggen, heel in het kort zijn politieke testament. En tegelijkertijd ook ja, de, de hoop dat het in de toekomst beter zal gaan. Hè? Terwijl het het begin is van iets heel anders. Hè? Ja, het is het begin van het uh, neoliberale model... dat op de dag van vandaag voortduurt natuurlijk in Chili. Ook al is het dan nu democratisch weer geworden. Ja. En natuurlijk het begin van een staatsdictatuur. Die, uh, ja, het woord Pinochet is min of meer synoniem geworden voor dictator he, van het ergste soort. Maar ja, bedoel, het kan natuurlijk altijd een stuk erger. Vergeleken met Assad is, is, is Pinochet een zwakkeling geweest. 3000 doden. Ja. 3000 te veel, maar 3000 doden. Ja, mm -hmm. Jij hebt dit uh, in, in, je, in je huis uh, uh, daar gehoord, in Chili. Uh, Max, hoe zat het Ja, dat we zaten jou? aan de radio. We hadden het Chili-comité. Uh, we we belden elkaar. Ja, maar er is daar wat aan de hand. Je wist in het begin helemaal niet wat het was, een militaire staatschap. Er ook een progressieve militaire staatschap. Je wist het gewoon eigenlijk helemaal niet. En we zaten een beetje... Het was toevallig de, de, de 11 september, de verjaardag van de tante van, uh, van mijn vrouw, tante Kita. En we zaten daar <lacht> aan die radio. <lacht> Kita, die, dat was niet leuk voor die van... Ja, dat we daar helemaal... Inzaten in die staatsgreep en wat we moesten doen en hoe we daarmee verder moesten. En we, we zijn wel verder gegaan. Hoor, deze 40 jaar, een beetje raar om 40 jaar na een staatsgreep om dat te herdenken. Maar voor de ballingen is dat natuurlijk een heel belangrijk moment: de mensen die uit Chili zijn gevlucht. Maar wij hebben de, uh, niet lang daarna de Chileense ambassade in de Javastraat straat in, uh, in Den Haagendag dag bezet om af te dwingen dat er hier vluchtelingen konden komen. was toen nog helemaal niet vanzelfsprekend, maar het was al het kabinet en uil intussen, Waar Jan Pronk, een van de medeoprichters van het comité, minister was. Maar ja, Van der Stoel was minister van Buitenlandse Zaken. Die had met zijn ambtenaren, met zijn ambassadepersoneel te maken. Maar ze zijn wel gekomen. Gelukkig. Ja, ja, ja. Maar het was dus even uh, heel verwarrend en van: wat moeten we doen? Aan de andere kant, als Absoluut. ik ben het archief ingedoken. en er wordt vanuit Nederland heel snel gereageerd. Hè? De, de, de volgende reactie van uh, André van der Laard, daar gaan we even naar luisteren. kwam een dag later, al op 12 september. De partijbesturen van Partij van de Arbeid, PPR, D66 en PSP... zijn diep geschokt door de gebeurtenissen in Chili. Waarbij het progressieve en democratische bewind van Salvador Allende... op gewelddadige wijze is omvergeworpen door het leger. De val van het kabinet Allende betekent het einde van het Chileense experiment... waarin langs democratische weg maatschappelijke hervormingen werden doorgevoerd... om tot een rechtvaardige samenleving te komen. De berichten over de dood van Allende stemmen ons met bitterheid en droefheid... omdat juist hij voor de progressieven in Chili en in Latijns-Amerika... de hoop op deze nieuwe samenleving vertegenwoordigde. Wij protesteren met de grootst mogelijke kracht... tegen het brute optreden van het Chileense leger... en roepen alle progressieven in Nederland op ons in dit protest te volgen... de besturen van Partij van de Arbeid, D66, PPR en PSP. Ja. Hij was dus voorzitter van de Partij van de Arbeid in die tijd, André van der Laan. Ja, en Partij van de Arbeid had de regeringsleider in Nederland. Ja, de, de meest Nederland. progressieve regeringsleider en, die Nederland ooit gehad en heeft. Ja, En vooral de mensen die links waren, enigszins links waren in die Partij van de Arbeid, zagen die socialistische partij van Allende, die eigenlijk veel linkser was dan de PvdA, als een soort voorbeeld. En de politiek die die heeft gevoerd om met al die linkse partijen samen te werken, als een soort voorbeeld. Wat, Wat misschien ook hier zou kunnen. Ja, was het kabinet dan al een soort Nederlandse versie van Allende in Chili? Of no, no, gaat dat experiment of gaat dat te ver? Uh, nou, wat inhoud betreft vind ik achteraf wel. Wij hadden natuurlijk waanzinnig veel kritiek op dat. We uh, was lang, lang niet links genoeg. Dus we namen natuurlijk ook al in maatregelen waar we het niet mee eens waren. Maar achteraf gezien denk je... ja, we hadden toen toch eigenlijk het beste van twee werelden. We hadden iets wat we daar in Chili uh, dachten te zien. Namelijk en een, nou, een grotere gelijkheid, een soort solidariteit en vrijheid. En die combinatie is wel ontzettend mooi. Ja. En, die, en die regering hier, ging die direct achter... Uh het uh, verdreven Allende-bewind staan? Uh, nou, op zichzelf wel. Want het was natuurlijk een militaire staatsschip... Waar ze, waar ze sowieso tegen waren. Maar het kostte moeite, wat ik al zei... dat we de, die, die, die ambassade hebben moeten bezetten... om ze toch tot actie te krijgen. Maar het was... Hey, we we kennen Jan Pro, ik bedoel, ik heb wel, af en toe op vrijdagavond, als ze zo heel lang vergaderden... dat kabinet, naar Jan Ponk gebeld om te zeggen... van kan je niet dit en dat doen? En dat, dat gebeurde ook echt. Ja. We, we, we waren wel een heel net comité, hoor. Ja, goed. Je, want, je, je, dan ging het om het bezetten van de Chileense ambassade hier. Jan, jij zat daar. Jij ging daar naar de Nederlandse ambassade. Ben je uiteindelijk gevlucht. Want je kon je werk niet meer doen. Echt als laatste mogelijkheid, hoor. Want uh, eerst dus die, die, die calls in ons huis. Uh, vervolgens uh, bij, bij vrienden die, wor die worden opgepakt. En ook naar het nationale stadion worden afgevoerd. Uh, vervolgens uh, de, het feit dat ik uh, op een zwarte lijst... van verdachte journalisten blijkt te staan. Uh, en dan nog een paar factoren. Was er op een gegeven moment toch geen andere mogelijkheid meer... dan het vege lijf te redden naar de ambassade. Maar ik beschouwde het wel als een... Als een, als een ja, als een afgang voor mezelf. Want ik moest daar natuurlijk eigenlijk zijn om verslag uit te, uit te brengen. Wat ik tussen de bedrijven door ge, geprobeerd heb te doen. Maar eenmaal op die ambassade beland. kreeg ik onmiddellijk het bevel om iedere berichtgeving te staken. Dus ik heb daar een week, het leek een paar jaar te zijn. heb ik een week. Heb ik Niks, niks gedaan eigenlijk in die ambassade. En ja. verbacht op een, op een vrijgeleid. Hoe, hoe, hoe was het op die ambassade? Was dat nou een soort vrijplaats voor vluchtelingen? Ook Chileense vluchtelingen en andere mensen die... De, die nee, die, op dat die moment wilden... nog niet. Uh, uh, wij waren de eerste, de eerste... Uh, die op de, de residentie... van de ambassadeur... Uh, gastvrij, gastvrijheid uh, kregen. Uh, daarna... Uh, is dankzij een ambassade, een ambassade de ambassade -secretaris, uh, Ad Hoiting, uh, zijn er ontzettend veel uh, mensen, Nederlanders en Chilenen... In, uh, in, in veiligheid gebracht. En heeft hij ze, uh, ik geloof sommigen zelfs in zijn eigen huis... en op de, in het ambassadegebouw zelf, heeft hij ze, heeft hij ze ondergebracht. Uh, er zijn uiteindelijk honderden mensen zijn er naar Nederland gekomen. Maar toen ik er was... Nog, heel, nog helemaal niet. En toen we na een week met het eerste KLM-vliegtuig dat kon landen... Uh, weggingen, uh, met pijn in het hart uiteraard... toen uh, waren er een stuk of tien anderen die, uh, die toen ook al, ook al weg, weg konden gaan. Dus het, is, het begon... Eigenlijk al heel, al heel snel aan te trekken. Ja, de vlucht richting wij. De eerste ja. vluchtelingen waar wij in Nederland van hoorden, zaten eigenlijk in Argentinië. Die waren eerst al naar Buenos Aires gevlucht en konden daar, moesten daar weg. En dat waren de eerste waar wij voor opkwamen. Dat waren nog niet eens directe Chileense vluchtelingen. Maar ben je nu niet in de war met de staatsschip in Argentinië? Nee, nee. Nee. nee, dat was toen. Die zaten in zijn op het vliegveld. Ja. Ja. Maar Jan, toen jij, toen je, toen, toen jij terugkwam. Uh, was er veel aandacht voor jouw verhaal? Ja, uh, <laughs> dat kan je wel zeggen. Ik, uh, ik, werd, als een, nou, ik werd niet zeggen als een held, maar wel als een curiositeit uh, ontvangen op Schiphol. Met inderdaad tientallen journalisten uh, om, om, me heen, om me heen. Die van alles en nog wat me, van me wilden. En, en, wil, en wilden weten. Want ik was uiteindelijk de, de eerste die uit uh, dat chili uh, weer in, in, in Nederland kwam. maar dat was geen internet uiteraard en, en, en geen Twitter en noem maar op. Dus ik was echt de aller, allereerste die uit de eerste hand die dingen kon vertellen. En uh, hoe groot de belangstelling van, uh, wel was... bleek niet alleen uit het feit dat ik toen een aantal weken lang... van de ene plek naar de andere ben gerend om een verhaal te doen overal toespraken en fora en weet ik wat voor bijeenkomsten... Radio en radio- en tv-uitzendingen. Diezelfde avond nog van mijn aankomst, kan ik me herinneren... zat ik bij Brandpunt in het uh, tv-programma. <coughs> en de volgende ochtend, wie stond er voor de deur bij mijn ouders... waar ik mijn tijdelijk onderkomen had gekozen? Premier Den Uyl die zich persoonlijk de, de eerste hand informeren. inderdaad te informeren... van wat er precies aan de hand was. Dat, ja. zegt, dat zie ik Rutte nog niet zo snel. Ja, en en, en nou, even, even heel kort... en dan, dan krijg je dan al een kopje koffie... bij de familie van de Putten en zo? Ja, wordt, en, dan, en dan wordt er gesproken over... Ja. wat die koep dus echt, echt, echt ja. inhoudt. En, en, en, uh, en dat het helemaal geen zachte koep was... zoals we allemaal dachten van een paar generaals... die even orde op zaken gaan stellen. Verkiezingen, en dan komt Eduardo Vrij weer aan de macht. Nee, ja. nee. Als we, als we nou tot slot uh, kijken naar dat Nederland van toen... waar de premier heel betrokken was, iedereen heel betrokken was... de ambassade open stond, vluchtelingen hier welkom waren... zou dat Nederland van nu nog wel kunnen leren van dat Nederland van toen? Max? Um, we stonden veel meer open voor de wereld... Maar die, uh, wat er in Chili gebeurde was natuurlijk wel behoorlijk uniek. Daar stond eigenlijk iedereen achter. Er waren Een enkele stem wilde dus zeggen dat die agenda ook niet te vertrouwen was. De, de ex-ambassadeur in Chili is een serie begonnen in de Telegraaf. één artikel, maar die serie is niet vervolgd. Omdat er zo'n grote sympathie en ook belangstelling was... voor wat er daar in Chili gebeurde. Maar, maar was Nederland toen ruimhartiger als het ging om op, opvang van vluchtelingen... dan bijvoorbeeld nu met Syrië? Is, dat Eindeloos feiten? veel ruimhartiger. Het werd, werd ruimhartiger. Ja echt wel afgedwongen worden, maar het gebeurde wel. Mm -hmm. Goed, wil nou, jij maar nog één ja, ding zeggen? want uh, naar aanleiding dus van deze 40ste verjaardag... tussen aanhalingstekens van de, van de staatsgreep van 11 september... is er uh, aanstaande zondag, 15 september, in, uh, in de Nieuwe Liefde in, in Amsterdam... een grote bijeenkomst, uh, 40 jaar Chileense gemeenschap en solidariteit in Nederland. Daar is zo ontzettend veel belangstelling voor. En dat is een goed teken dat het niet alleen om, om, om, om drie uur is... maar dat het hele programma nog een keer gehaald wordt om half negen. Goed, bedankt voor deze aankondiging. Dat is volgende week zondag de 15e. En dan is het nu hoogtijd voor de kolom van Nelleke Noordervliet. Nelleke. Wie jong was in 1970 en het hart links droeg... juichte de verkiezingsoverwinning van Salvador Allende in Chili toe. Hij wilde, zoals we hebben gehoord... langs parlementaire weg een socialistische maatschappij creëren. Dat leek ons wel wat. In september 1973 kwam een eind aan de droom. Kort na de trieste dood van Allende stierf ook zijn goede vriend en strijdmakker... de dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Naar men zegt aan een gebroken hart. Kort geleden is hij opgegraven om vast te kunnen stellen... of het misschien toch een dodelijke injectie was. Is dat waar, dan was het een domme zet van de junta... want de begrafenis van Neruda werd het eerste massale protest tegen de militaire koep. Eind 2004 was ik in Chili en bezocht het huis van Neruda in Isla Negra. Het is een allerliefst badplaatsje. De huizen, zeg maar villa's, zijn gebouwd op zandige duinen... met subtropische begroeiing die aan Corsica doet denken. Het huis van de dichter staat in een adembenemende omgeving. De grote oceaan komt er met gigantische brekers aanrollen. Op een grote rots vlakbij het huis staat een klein gestileerd stenen hoofd. Neruda met pet uitkijkend over de oceaan. Hij begon het huis in 1939 op bescheiden schaal... en breidde het steeds verder uit om hemzelf en zijn gevarieerde collecties te huisvesten. Het huis heeft de vorm van een schip. Overal kocht hij boegbeelden op. Vrouwen, engelen, kapers in schitterende kleuren. Hij stalde flessen uit, scheepsmodellen, asbakken gemaakt van gekleurde glazen, onderzetters voor pianopoten, maskers uit alle delen van de wereld, kaarten, schelpen, je kunt het zo gek niet bedenken, stijgbeugels bijvoorbeeld, of hij heeft het verzameld en een plaatsje gegeven in zijn huis. Zo wachtte hij 42 jaar lang op een kans een levensgroot papiermaché paard van een zadelmaker te kopen. De zadelmaker ging failliet, hij kocht het paard, bouwde er een stal voor... en gaf het een welkomstfeest. Gasten kwamen met geschenken. Zo kreeg het paard drie staarten. Het gelukkigste paard van de wereld, staat erbij geschreven. Die verzamelingen inspireerden hem. Zijn eerste vrouw was overigens een Nederlandse... Ze kregen een dochter met een waterhoofd. Het kind werd acht jaar en blijkte te zijn begraven in Gouda. Neruda heeft niet naar het kind omgekeken. Pablo's derde vrouw Mathilde was zijn grote liefde. Terug thuis van de uitreiking voor de Nobelprijs in 1971... bleek hij prostaatkanker te hebben. Hij had het nog wel een tijdje vol kunnen houden, maar het mocht niet zo zijn. Zoals Felipe, de jonge gids, zei in a few weeks time... We Lost Our Greatest Poet and Our Democracy. Twee fragmenten nu uit het gedicht Wilsbeschikkingen van Neruda. Kameraden, begraaf me op Isla Negra. Tegenover de zee die ik ken. Tegenover de oneffe plekken van stenen en golven... die mijn verloren ogen nooit meer zullen zien. Elke dag aan de oceaan bracht me nevel... of zuivere afgronden van turkoois of eenvoudige weidse ruimte, rechtlijnig onveranderlijk water... dat wat ik vroeg, de ruimte die aan mijn voorhoofd knaagde. Ik wil meegesleurd worden, omlaag met de regens... die de wilde zeewind bestrijdt en verpulvert. En later, door onderaardse beddingen gedragen... mijn reis naar de lente in diepte herboren vervolgen. Delf naast mijn graf de put voor mijn beminde en laat toe dat ze mij ooit nog eens in de aarde vergezeld. Die laatste wens is uitgekomen. Pablo en Mathilde zijn beide begraven met het gezicht naar de oceaan. Ja, prachtig. Poëzie op de radio. Ja. ja. Gebeu ja. Gebeurt niet zo vaak meer. Nee. Nou ja, we gaan naar een wat minder poëtisch onderwerp. Nuremberg, de stad... Uh die bekend is van de meisterzinger van Wagner... maar vooral natuurlijk van de nazi's. Al in 1927 kozen de Nationaal Socialisten de stad als pleisterplaats... en in 1933 werd Nuremberg door Hitler uitgeroepen... tot de stad van de Rijkspartijdagen. En vanaf dat jaar marcheerden er jaarlijks in september honderdduizenden naties Eerst nog op oude sportvelden, maar al snel op megalomane paradevelden... rond megalomane bouwsels, die veel weer ontsproten waren... uit het terrein van Hitler's hofarchitect Albert Speer. Ja, en inmiddels zit Nuremberg meer dan een beetje... met die overblijfselen van de nazi-tijd in haar maag. Want wat moet je als fatsoenlijk Duitse stad met dat bruine erfgoed... als je het afbreekt, zegt iedereen, ja, zie wel, jullie verdonkere manen, jullie verleden, en als je het... ...mooi opknapt, dan krijg je te horen dat je het meer eer geeft dan het toekomt. Probleem dus. De stad Nuremberg heeft daar de volgende oplossing voor bedacht. Althans, zo blijkt uit de krant. Uh, geen restauratie, geen afbraak, maar sanering. Whatever that may be in dit geval. Aan tafel om hierover te praten... ...en natuurlijk over de geschiedenis van dat nazi-erfgoed in Nuremberg. We hoorden ze al heel even aan het begin. Architectuurhistoricus en NEC-journalist Bennett Hultsman. En Koos Bosma, hoogleraar architectuur, geschiedenis en erfgoed... ...aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... Heren, welkom. Um, ja. zullen, we, zullen we heel kort even de vraag beantwoorden... wat je daar nou eigenlijk mee moet, Bernhard? Wat, wat moet Neurenberg met het erfgoed? Um, ik zou de twee belangrijkste dingen laten staan. De con congreshalle, die nooit afgemaakt is overigens. En het Zeppelinveld met de tribunes van Speer en wat uh, kleine torentjes... En uh, de rest uh, uh, inderdaad uh, saneren. Dat is trouwens al voor een groot deel gebeurd hoor. Want uh, bijvoorbeeld een uh, paradeplaats die er uh, uh, was gebouwd in de 1939 pas af was. En nooit gebruikt is omdat toen de oorlog uh, uitbrak. Um, die is omgetoverd in een uh, grote parkeerplaats. Dus uh, um, ik vind het een beetje een raar probleem. Die, uh, die, die sanering eerlijk gezegd. Je zegt het probleem is zichzelf aan het oplossen. Is, is dat wat het geval is uh, Koos <coughs> Bosma? Ik denk dat uh, het woord saneren een uh, typisch Duitse in, uh, uitdrukking is als je niet precies weet wat je wil. En dat is eigenlijk geschiedenis van het hele gebied van uh, na de oorlog. Dus in eerste instantie heeft men geprobeerd veel dingen op te blazen. Toen heeft mijn tijd lang niks gedaan en nu het allemaal zo gammel is. En uh, is de kwestie van uh, wat doe je met de restanten? Nou, één ding wat men niet durft in Duitsland, in andere landen wel, dat is uh, de boel reconstrueren. Dus het in. Alsnog voltooien. Het zou een heel interessant experiment kunnen zijn. Waarom zou dat een interessant experiment nou, het is, kunnen zijn? Nou, uh, ik zeg dat omdat er heel veel uh, zogenaamde reenactments zijn. Dus er wordt heel veel nagespeeld jaarlijks uh, door geallieerden. Dus de overwinning wordt nagespeeld. Maar. Dit soort dingen worden niet nagespeeld. Okay. Dat vind ik heel jammer. Oké, okay. dat, dat is een interessante gedachte. Ik, ik ben toch even, laten we er even bij stilstaan, want het is ook een, een beetje een wilde gedachte waar we even aan moeten wennen. Want we krijgen dan een zogenaamde reenactment of het verleden. En dan niet Germanen of Romeinen of Napoleontische soldaten, ook geen geallieerden, maar nazi's, uh, ss'ers, uh, mensen als zodanig verkleed die dan zouden gaan paraderen op de herstelde uh, paradevelden in Nuremberg anno 2013. Uh, even een klein rondje, Bernhard, dat de Nou, ui? dat klinkt me als een uh, utopie in de oren, die, uh, dat, dat zal nooit gebeuren natuurlijk. Maar ja, utopie, nee, maar, dat betekent wel uh, dat je uh, het positief nee, ziet. Nee, ja, die, uh, dystopie dan, uh, in, geval. <laughs> maar in ieder geval, dit, dit, dit gaat natuurlijk nooit, nooit gebeuren, het is een leuk idee, maar... Uh, misschien over drie eeuwen, als het allemaal wat uh, bezonken is, dat dat, dat dat kan als een soort uh, grap. Maar uh, ik zie het, is de eeuw nog niet, uh, niet gebeuren? Nee. Is hier aan tafel nog iemand die hier iets van wil zeggen? Maar we hebben de film toch, van Leni <tie> Staal. Dat is een prachtige... Die film is schitterend, heel indrukwekkend. Ja. Dat is vreselijk genoeg. Ik wil echt niet dat ze dat gaan naspelen. Maar daar staan al die gebouwen er nog niet. Dus die film kan beter. Ja, <tie> to <tie> toch, toch, <tie> toch, toch laten we nog heel even... Want het is natuurlijk heel, heel, heel voor de hand liggend om te zeggen... Dit kan niet, mag niet, nooit niet, et cetera. Je kunt het ook omdraaien en zeggen... Uh, als je En daarom ben ik wel benieuwd naar waarom Koos hiermee komt. Uh, als je dit doet... Dan geef je mensen de kans te voelen wat de natiebevolking destijds gevoeld heeft... en te misschien iets te begrijpen van de fascinatie die daarvan uitgegaan is... waardoor je het vervolgens ook weer kunt laten liggen. Weet ik veel, maar wat zit er van gedachten achter bij jou? Nou, ik vind het heel belangrijk dat eens een keer duidelijk gemaakt wordt... wat schaal betekent. Dus dit gaat om aantallen mensen, 250.000, soms wordt er van een, kwart, van een half miljoen gesproken, kwart miljoen. Wat het nou eigenlijk betekent en wanneer zoiets in scène gezet zou kunnen worden, En dat is... Een, uh, een vorm van ervaren die de dingen, die geschiedenis dichterbij brengt. En ik snap wel dat, uh, zeg maar, een Duits gemeentebestuur uh, dat niet makkelijk kan zeggen. Maar heel vaak nodig is iemand van buitenuit om te zeggen: verzin is iets wat we kunnen doen. Ja. Zo'n Europees ex een experiment voor, de, voor Europa moet je Ja, het zijn gaat wel over Europees erfgoed, ja. hè? Maar, maar als historici het... zijn er toch juist voor om ons iets te laten begrijpen wat we niet zelf aan de lijve meemaken. Het gemeentebestuur van Wenen stelt toch ook niet voor om Joden weer met lepeltjes uh, gas te laten uitgraven. En uh, om echt eens te voelen hoe erg dat was? Nou, het gebeurt uh, bij verschillende uh, Joodse herdenkingsplekken en musea. wordt wel degelijk. Dit, deze vormen van reenactment. niet massaal, maar individueel toegepast. Ja, maar, nee, in het Holocaustmuseum in Los Angeles krijg je uh, een uh, soort uh, Jodenster, een kaart dat je een jood bent. en dan maak je een tocht. en als je uh, een beetje pech hebt, dan eindig je in een gaskamer. Ja, en dat is een hele rare ervaring. Maar, maar, is maakt, dat. Ja. maar goed, het, het bestaat dus, je kunt erover discussiëren hoe hoe zinnig is of hoe onzinnig het is. We laten het even hierbij, want anders komen we niet meer toe... aan de geschiedenis van dat Neurenberg. Even heel kort, Bernard, jij bent er geweest. Uh, je zegt al een paar dingen staan er nog... Uh, die moeten ook bewaard blijven, met name dat, uh, de congreshallen en, die, en het Zeppelinveld. Uh, vertel even, hoe staat het er verder bij? Nou, slecht. Die, die congreshalle is uh, sowieso niet afgemaakt. Uh, en die is uh, verkruimeld tot een soort uh, ruïne. Die wordt overigens wel gebruikt. Uh, het uh, het Symfonieorkest van Nuremberg repeteert er. En uh, die Zeppelin-tribune -trib is ook voor een groot deel onttakeld. Er stond een hele grote zuilengang op. En die is in 1970 uh, gesloopt wegens uh, uh, bouwvalligheid. En het is nu een ruïne. En dat is ook wel een interessant aspect aan dat hele complex. Want uh, een van de uh, originele gedachten van Albert Speer was dat een gebouw uh, ruïnen weert. Ruïnewaarde moest hebben. Je moest een gebouw zo ontwerpen dat het net als oude. Romeinse ruïnes mooi was als het, uh, als het zou vervallen. Dus hij had wel een oog voor de toekomst, uh, Albert Ja, het, was... die, die, die toekomst ja. kwam na twaalf jaar al. Hij, hij dacht meer in duizend jaar, net als uh, uh, Hitler. Uh, en, het, en het grappige is uh, dat het helemaal geen mooie ruïnes zijn. Het is allemaal een beetje, een beetje armoedig. Uh, bijvoorbeeld de, de, de marmeren platen, natuurstenen platen... die, die zijn twee ja, centimeter dik en eronder zit gewoon baksteen. En het is allemaal een beetje uh, ja, decorbouw bijna, zou je zeggen. Het zijn geen mooie ruïnes. Plattenbouw zou ik bijna zeggen. De, de, de, de, Albert Speer is dus de man, een van de, belangrij de belangrijkste hofarchitect van Hitler en ook een van degenen die mag bepalen wat er gaat gebeuren destijds uh, in Neurenberg. Maar even voor de helderheid, voordat we uh, heel bij die architectuur stilstaan... dat blijven we ook wel doen, even de functie van Neurenberg in dat nazi-landschap. Uh, de partijdagen. Was Nuremberg de plek waar je elk jaar werd opgepompt als natie? Het is uh, alleen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... is het intensief gebruikt. En dus eigenlijk tussen 1933 tot en met 1938. En daar kwamen eigenlijk uh, de hoofdrolspelers... van de verschillende van de SS, de SA en dergelijke... kwamen we met elkaar en een hele massa hadden ze achter zich aan. En... Het ging dus om om een vijf dagen per jaar in een roest te komen waarin je het, uh, je zou het partijdenken tot je nam. Dat werd op verschillende manieren geshowt. Dus het was een, eigenlijk een theatrale, uh, spectaculaire bijeenkomst... die vijf dagen duurde. En dat eindigde met de lichtshow, de lichtdom, zoals het heet... aan het eind van dag vijf. Ja. En, en hoe moeten we ons dat voorstellen... Alles wat natie is, wat, wat iets betekent, ook lokaal, mag daar komen. En gaat daar vervolgens vijf dagen gezellig kamperen? Ze zaten in uh, aparte tentenkampen. Daar was ook allemaal ruimte voor gereserveerd. Dus, maar in termen van logistiek was dat een enorme prestatie. En dat moeten we niet onderschatten. Dus de regie voeren over zoveel mensen... en laten zien dat je dat in bedwang hebt. Dat je dat helemaal ge uh, geprogrammeerd hebt. Dat was natuurlijk heel bijzonder. En ook niet voor niks zijn daar films over gemaakt. Dat is ook een ja. bewijs dat wij. Ja, en er waren ook allerlei rituelen. Hè, met ja. een vlag uh, met het bloed van een van de gevallenen. Een van de martelaren van de, de nazi-beweging. En dan werd daar een heel ritueel omverzonnen. En uh, SA en SES-leden werden uh, plechtig ingezworen. Met grote massa's eromheen. En uh, uh, zo waren er wat meer van die rituelen. Dat had heel erg met herdenking ook te maken. Het is ook een, een, een dode cultus, hè, die uh, natiecultus. Heel veel doden werden herdacht. En, uh... Maar een dode cultus om de levenden weer sterker te maken, eigenlijk. Ja, hè? om uh, de, de martelaren, hè, ja. wat de christelijke kerk toch ook wel kent. Precies. De, de, we gaan, we, jullie zeiden net al: niet voor niets zijn er en worden, werden er films over gemaakt. We gaan even voor het gemak even luisteren naar de, de, de allerbekendste film op dit gebied. De beroemde geanceneerde documentaire van Leni Riefenstahl in 1935. Ditmaal met, dit met opnames van Hitler... die vanaf een tribune het nazi-volk toespreekt. Adolf Hitler, de Führer der deutschen jugend... heeft het volk. De <tieden> Mijn... deutsche jugend, na een jaar... Kann ich euch hier wieder begrüßen? Ihr seid heute hier in diesem Muschelnur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr deutsche Jungs und deutsche Mädchen in euch all das aufnehmt, was wir der ein van Dit is dus een triomf des willen fragment. Hitler zoals we hem kennen, hij loopt daarna weer parmantig weg. Het is altijd zo opvallend dat Hitler als hij een toespraak gehouden heeft. Dan loopt hij heel parmantig weg van, heb ik toch maar even gezegd. Uh, maar waar het nu om gaat is natuurlijk, het is het, ik zei het al eerder, het oppompen. En het, een soort vorm van zelffelicitatie, jezelf groot maken. Is, is dat precies de bedoeling van het alles? Het is absoluut een cultus, maar het is ook niet... Uh, niet iets wat, je, wat heel bijzonder is. Dat kun je verwachten bij dit soort uh, regimes. Dus het praten over uh, megalomanie en dergelijke is eigenlijk uh, is wel aan de orde, maar dat is eigenlijk gewoon als je. Daar is een hele traditie in. En uh, Albert Speer keek natuurlijk terug naar de, naar de Atheners, en die keek terug naar de Romeinen. En hij haalde daar ook maat en schaal vandaan en deed daar nog een schepje bovenop. Dus, dus eigenlijk is hij, uh, we hebben het altijd over de oudheid... als het voorbeeld van ja. beschaving. Ja. Maar dit is even een andere kant van het verhaal, uh, Bernard Hulsman. Want als je op de Grieken en Romeinen teruggaat, wat Speer deed... Nou ja, die, die tribune van uh, het Zeppelinveld, uh, dat is een uh, nou geen kopie... maar die is geïnspireerd op het Pergamon-altaar. En dan uh, vele malen groter... Ja, en en Pergamon-altar, uh, help even dat, is, dat is een, een, een Grieks uh, bouwwerk uh, in Pergamon, uh, een stad, en dat was een soort altaar waar uh, heel veel uh, ossen tegelijk konden worden uh, geofferd. Echt een altaar zoals het in de oudheid was. En dan veel groter en, uh, en uh, groter Ja, en, en een heel belangrijk onderdeel van al die partijdagen... was natuurlijk het opgaan in de massa. En dat is ook niet iets, iets bijzonders. Dat zie je ook bij, uh, bij voetbalwedstrijden. dat uh, uh, Veel mensen het erg fijn vinden om je een onderdeel van een uh, club te voelen... en uh, daarvoor te brullen en te schreeuwen. Dat is... Uh... En, en bigger than big, dat is eigenlijk het idee achter in zekere zin. Maar dan, dan, als, je als jullie allebei als, als architectuurhistorici ernaar kijken, gewoon de kwaliteit. Was het een middelmatig uh, werk of, of wat doet het nou ja, je? Nou zoals ik al zei, uh, uh, die ruïne werd, uh, is, uh, is gering. Dus uh, uh, hij heeft zijn eigen uitgangspunt uh, uh, geen, uh, geen recht gedaan. Dus wat dat betreft het is het een middelmatig gebouw. En ook in stijl, hè. het is, is uh, neoclassiek, Spartaans klassiek zou je het kunnen noemen. Het is uh, niet echt een originele stijl, je zag het toen veel in de, in de jaren dertig. Ook in Amerika zag je het in Parijs, trokken die rol voor de wereldtentoonstelling van 37. En het is in, de, in het geval van Speer wel uh, erg uh, droog en, en stijf. Het is niet, niet heel uh, schwoengvol om het maar te zeggen. Het is niet, koos, niet koos heel brood. goed. Nou, ik vind meer dat... Uh, Albert Speer heeft natuurlijk vooral het ensemble ontworpen. Dus het hele, het hele gebied met een, een, een as erin. Het hoort natuurlijk bij dat soort ensembles. Een lange as, een brede as, waardoor je kunt marcheren. Maar die as die kijkt ook uit naar de oude binnenstad van, uh, van Nuremberg. En dat uh, ensceneren en het eigenlijk een... een Zeppelinveld is eigenlijk een soort sokkel die pas tot leven komt als die duizenden mensen daar zitten. En als de lichtshow er is, als de banieren in kleur zichtbaar zijn. Dus op het moment dat. Het is een totaal kunstwerk, eigenlijk. Ja, het, he? het, het moment is het kunstwerk. dat de, de, de, het publiek ja. als acteur er is, dan pas leeft die architectuur. Ja. Is, is geld dat nog ook, want jullie hebben allebei ook enige belangstelling... of meer dan dat voor Stalin en Mussolini en hun architectuur... als je dat nou vergelijkt? Nou, Mussolini is, is een moeilijk geval. Want uh, in de jaren twintig, vlak nadat hij de macht had gegrepen... toen was hij een uh, aanhanger van uh, modernistische architectuur. En toen uh, konden modernistische architecten als Terragni ook uh, uh, vrij veel gebouwen neerzetten. En pas diep in de jaren dertig dan de uh, fascistische architectuur een uh, klassieke wending... en raakte dat modernisme een beetje op de achtergrond. En als je nee, het vergelijkt met... Nou, ja, nou kom... ik wil iets over, over uh, Mussolini. Dat is, uh, kijk, de Speer en Hitler die vonden het Germaanse ras, ras superieur aan het Mediterrane. maar uh, Mussolini plaatste zich in de lijn van keizer Augustus. Hij heeft dus zelfs het mausoleum van Augustus laten opgraven... omdat hij daarbij wilde gaan liggen. Het eind van zijn leven. Doe maar eens. Is het niet dus, helemaal gelukt, geloof ik? Maar dat goed. is niet helemaal gelukt. eindigt min of meer aan een vleeshak. Maar het was een... Uh, zijn de alle ingrepen, die in, uh, toeristische ingrepen die in Rome gemaakt zijn... het vrijleggen van die fora... dat is allemaal om die lijn van Mussolini met de keizers te leggen. En dat is dus ook de, de toerist die nu naar Rome gaat... Heeft voor een deel met het Rome van Mussolini te maken. Maar goed, ja, de, de, dat de, de, de traditie is niet. dus ja. dat de fascisten zowel in Duitsland als in Italië teruggrepen op de oudheid. Ze grepen wat terug op de oudheid, maar Mussolini. Op een heel van andere moderne andere architectuur ja. helemaal geen straf. Ja, ja hij was wat ruimdenkender, zullen ze ja. maar zeggen. Ja. En, en als we uh, nog even terug naar Neurenberg, naar, naar dat, dat, dat, dat veld, het dat paradeveld, et cetera. Um, we hebben het wel eens over schuldig landschap. Bestaat er in jullie ogen ook zoiets als schuldige architectuur? Ja, dat vind ik moeilijk uh, um, om te zeggen. Het is zo'n Armando-begrip, schuldig landschap. Ja, kan ja, goed, laten we, we eens voor. Nee, laat maar Maar Amersfoort. Ja, uh, uh, er zijn daar dingen gebeurd uh, uh, die uh, we niet zo goed vinden nu. En uh, dat maakt volgens mij die architectuur nog niet, uh, nog niet schuldig. Uh, ik vind het juist belangrijk om dat te behouden en te laten zien hoe dat ongeveer uh, werkte. Dat kun je toch nog wel enigszins ervaren uh, in, uh, in Nuremberg... als je maar op dat als... immense zeppelin staat. Maar als je zegt, deze architectuur was gemaakt... om bij mensen iets los te maken van grootheidswaan... eindeloze zelffelicitatie, eindeloze zelfoverschatting... als gewone, eenvoudige natie... Dan ben je toch met iets bezig. Dan ben je toch de mensen bezig. Ja, maakt het dat, dat, niet beter. Nee, ik, ik, dat is een uh, morele uitspraak. Ja, je kunt, ja dat is, ja, het is ben natuurlijk. Ik ben ja. Het ja. gaat altijd over verliezers en winnaars in de geschiedenis. En dat heeft invloed op het oordeel dat wij over architectuur hebben. En ik denk dus maar zelden zo is dat de architect aan het roerstaat. Hij is vaak ja, gewoon het is, het is een uitvoerder. Of ja, hij het krijgt een opdracht. Niet, het is zoals bekend niet waardevrij natuurlijk. De, de, Max Arden, jij wou, jij wou nog even heel kort... Oh, dan ja, dan de, de wereldoorlog wel... is niet alleen dichterbij dan de Romeinse tijd... maar het is toch ook een andere oorlog... omdat het niet alleen een oorlog is met winnaars en verliezers... wat mm, inderdaad mm. normaal is. Het is ook een oorlog geweest tussen democratie en dictatuur. Maar het is ook een oorlog geweest waar miljoenen mensen zomaar volkeren zijn afgeslacht, Sinti-Roma en Joden. Mm. En dat maakt dat het toch een andere symboolwaarde heeft. En dat we dat uh, megalomanen toch in een wat ander licht zien. Ja, maar we, we moeten over niet mensen... net alsof het niet waar is. Dus in die zin is het goed dat uh, mm. Nuremberg er iets mee doet, ja. heren, tot slot. Ja. Nou, het is wel zo, naarmate het langer geleden is, dat wij anders gaan kijken. Dus de, de generatie die die direct meegemaakt heeft, is vrijwel overleden en, en de jongeren, ook als je in Duitsland met de jongeren praat... die kijken er anders tegen aan. We hebben nu wel genoeg gehad, we willen nu ook eens een ja, keer vrij zijn. Het probleem ja. ja. is alleen dat je diezelfde jongeren en hou houden erover hm. op... Niet, niet, waarschijnlijk niet zover krijgt dat ze daar in een pakje gaan paraderen. Dat, ja, ja, dat gaan we nog, gaan we nog zien. Niet. <gacht> <gacht> <gacht> Koos Boffa en Bernard Hulsman, bedankt. Ja, want wij van. gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur daarna. zijn we terug met uh, Richard de Derde. We gaan het over vermiste slachtoffers van de watersnelkramp hebben... En een documentaire over de geschiedenis van de kankerbestrijding. Blijf dus luisteren naar OVT straks na het nieuws van 11 uur. Tot zo. Lieve Duitsland. September Duitslandmaand bij de VPRO. Eerst lieve doorstraat. Straks in de perstribune ontvangt Govert van Brakel presentator Felix Beuders. Radio moet je raken, radio moet ergens over gaan. Niks ergens dan dood saaie radio. Ik hoop niet dat ik die ooit ga maken. Onthult jong Oranje-trainer Cor Pot hoe hij zelf jong van geest blijft. Ik moet een hele jonge vriendin nemen. Verder een gesprek met Arjen Robben. Hoe mooi en fantastisch ook. blijft toch een hele harde, egoïstische wereld. En in kansen kijken een blik op de taal van het volk op televisie. Alleen omdat wij praten zoals we praten, denken mensen al snel... Oh, dat zijn van die mensen die zo praten. Op de perstribune zit uw eerste rang. Straks vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.